Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij bombardementen op de Syrische enclave Oost-Ghouta zijn vandaag bijna 30 mensen omgekomen. Na een week van intensieve aanvallen is het totale dodental in de enclave tot boven de 500 gestegen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. In de VN-veiligheidsraad wordt al een week over een resolutie gesproken die een staak het vuren tot stand moet brengen. De hulpverleners van de VN zouden de enclave dan binnen kunnen gaan.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 Kamerlid Kuzu van Denk sprak in een interview met de Turkse televisie... van een stunt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Een aantal commando's wil dat militair Marco Kroon... niet langer in de media vertelt over zijn tijd in Afghanistan. Zijn uitlatingen brengen andere commando's in gevaar. Bovendien vertegenwoordigt Kroon niet de commando's, zeggen ze. Kroon zei begin dit jaar dat hij in 2007 een Afghaan heeft doodgeschoten... die hem eerder had ontvoerd en gemarteld...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 die het bed heette en 4400 jaar geleden leefde. Het weer droog met wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanavond en vannacht weer helder. Minima tussen min 4 en min 7 graden. Morgen veel zon, in het noorden misschien wat sneeuw en hooghout 1 graad boven 0. Dit was het NOS. Show. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 you will let me say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 ZFM FIM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 Je hand, kom naar voren. ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd, vanmorgen dacht ik maar één ding ik van gisteravond fijn. Beleven het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. Zie je text TV op kanaal 45. 9. Z-FM.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 Wanneer ik wegga, kijk ik even achterom. En sta ik stil bij wat er schuil gaat, achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal omschrijven als al het andere overwacht. Tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. Straks meer.